Dit is Zeewout Jong met het NOS-journaal. Het is onduidelijk of de gesprekken tussen Rusland en Oekraïne verder gaan. Een van de Oekraïnse onderhandelaars zegt dat maandag de derde gespreksronde is... maar de Russische onderhandelaars zwakten dat later af. De onderhandelingen worden volgens de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov... bemoeilijkt door de pogingen van de Oekraïnse president Zelensky om NAVO-steun te krijgen. Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken en zijn Oekraïense ambtgenoot Kuleba hebben elkaar ontmoet bij de grensovergang tussen Polen en Oekraïne. Kuleba herhaalde de vraag om meer wapensteun. Oekraïne heeft vooral straaljagers en luchtafweergeschut nodig, zei hij. Blinken bezocht eerder vandaag ook een Pools dat vluchtelingen uit de Oekraïne opvangt. In Polen worden zo'n 1,3 miljoen Oekraïense vluchtelingen opgevangen. De evacuatie van inwoners uit de belegerde havenstad Mariupol in het zuiden van Oekraïne is mislukt. De bevolking moest vanmiddag terug naar de schuilkelders omdat de aangekondigde gevechtspauze niet werd nageleefd. Ook uit, nabijge, uit het nabijgelegen Vonovaccha is de evacuatie mislukt. De Russen kondigden later formeel aan dat de aanval zou worden hervat. De gesprekken gaan wel door, zeggen het stadsbestuur van Mariupol en het Rode Kruis. Zodat bewoners later mogelijk wel de stad veilig kunnen verlaten. Ander nieuws, drie Nederlandse toeristen zijn gisteren in Zuid-Afrika om het leven gekomen bij een auto-ongeluk. Ze zaten op een snelweg in een taxibusje dat op een vrachtwagen botste die frontaal tegen een bestelwagen botste. Naast de drie Nederlanders kwamen ook twee van de bestuurders om het leven. Vier inzittenden raakten gewond onder wie een Nederlander. In Zuid-Afrika komen relatief veel dodelijke auto-ongelukken voor. De Nederlandse overledenen zijn twee vrouwen van 55 en 21 uit Zuid-Limburg en een man van 27 uit Zuid-Holland. Het weer, helder en koud, met minima vannacht rond min 4 graden. In het noorden ook wat wolken en iets minder koud. Morgen droog met wat bewolking bij een graad of 6. De dagen daarna wat meer zon met s'nachts nog steeds lichte vorst. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB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 Mario Zandvoort, voor zaterdagavond op ZZFN.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 Ja, een hele goede avond en welkom bij een nieuwe aflevering van de Nightwalk hier op CFM Zandvoort. Zaterdagavond. Het is losgebarsten. Nederland is vrij. Bijna helemaal vrij van uh, corona-lockdowns. De kroegen zijn open op de normale tijden. Uh, de clubs zijn weer open. De feestjes zijn weer begonnen. Hoe leuk kan het zijn? Hè? Zaterdagavond CFM Zandvoort zijn bij je tot aan middernacht met het eerste uurtje. Het beste van Dansen, R&B, een beetje pop tussen door het laatste show. Nu is de party-update. Die is er weer. De Nightwalk 10 en natuurlijk uh, een beetje shownieuws. En straks in 2 tweede uurtje DJ Mouse met zijn Global House vibes. En straks in de derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië. Met het beste van de clubjes uit Italië met DJ Cavaschelli. Ik moet je bekennen, de muziek is vandaag een beetje hakketak. Alles door elkaar, want ik had een mooi usb gemaakt en uh, had ik uh, alle platen voor vanavond opgezet. En ja, uh, ik weet niet of je weet wat er gemiddeld in een uur gaat. Nou, tussen de 12 en de 16 plaatjes. Ligt eraan hoe lang uh, ze duren natuurlijk. Maar eh, uh... Ik pak het USB-tje. En wat denk je? Daar waren gewoon 223 tracks op. Ik heb iets fout geraakt. Ik weet niet wat. Maar uh, ja, dan maar even zoeken. Wat was nou exact echt nieuw? Want uh, ja, alle datums zijn ook door elkaar gehaald. Normaal kan je het er nog aanpassen, natuurlijk. Met uh, het nieuws, eerst. Maar uh, uh, het staat allemaal op dezelfde datum. Dus het gaat om wat woorden. Als opening horen we trouwens Reza en uh, Chop Chop. Met Bring your love. Uh, bring, nee, het is Bring Your Love. En straks in het derde uurtje, hoor ik het vergeet, DJ Cavaselli. Dan vliegen we heel naar Italië. Met het beste van de clubs. Daar van uh, DJ Kavoskelli. Onderweg zometeen Peter Brown. Ook Chris Cross Amsterdam. En Anton komen voorbij met die heerlijke plaat. Die we erg graag draaien. Bijna elke week. Hè? Die plaat waar je bekeuringen van krijgt. Maar eerst hier de Loud en Classic Remix van Resurrected. Wordt hier op CFM Zandvoort. De Night Een hele goede avond. Het weekend is begonnen. Stappen en radio. Je moet het maar eventjes in elkaar plannen. Hè?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 Zolang we samen zijn Je vraagt me waarom ik je ontwijkt, Omdat je rond je zon me heen loopt Jij bent zo, jij dit was als ik me omdraai Je omsingelt me met wanhoop, het is echt zo Ik wil je bellen maar het gaat niet Ik klap weer dicht, glas van ventilatie. Ik dacht altijd, echte liefde dat bestaat niet Maar schijn me drie, kijk hoe Cupido weer aangeziet Ik wil niks liever ben verblind door je liefde ja en als je me mist. Laat het me beter zitten de zender dat ik down down down ben. Ik wil dat je niet weg loopt, en met de nacht verdwijnt. 130 op de veel straat om bij jou te zijn. Ik ben niet Grecen maar ook een Zwitser. Ik word helemaal mezelf.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 ik wil niks liever ben verbind door je liefde, ja en als je me mist. Laat het me zitten, zet dat ik down, down, down ben. Ik wil dat je niet wegloopt en met de me nacht nou verdwijnt. 130 op de vuilnisbak om bij jou te zijn. B F M, nightwalk, Nightwalk Night Walk. In the storm. Het was een beetje een dramatische week, hè? afgelopen week. Van de week hadden we in Amsterdam, bij de Apple Store, hadden we natuurlijk een gijzeling... die na vijf uur opgelost werd, doordat er een, een slimme agent in een hele mooie uh, uh, gepanzende auto... de man lanceerde. Hij reed vol tegenaan. De man is met verwondingen, de gijzelnemer is met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht... en daar is hij overleden. Ja, stiekem zeg ik gelukkig. Misschien voor de agent wat minder, maar uh, ja, in Amerika hadden ze hem al lang doodgeschoten op het moment dat die ging rennen. Neem aan dat je het wel gezien hebt, anders moet je even googelen. Maar uh, als hij uh, het overleefd had en hij had uh, het ziekenhuis gelegen... dan was het uiteindelijk ontoerekeningsvatbaar. En dan loopt hij weer straks gewoon op straat rond. Hè? Dus gelukkig, dat is allemaal opgelost. Een hoop narigheid. Ja, het is uh, hè, erg vervelend. En een, een of andere lul van een handhaving... die, uh, ik geloof, 500 politieauto's heeft gebekeurd. Daar was hij helemaal trots op. Je hebt al die auto's bekeurd, ze stonden verkeerd. Nou lul, met dat jij straks in de problemen komt, zegt de politie... We komen eraan. Maar we gaan stiekem eerst even een bak koffie drinken. En afgelopen donderdag, hè, de hel, de kleuren, om het maar zo te zeggen... is losgebroken tussen Rusland en de Oekraïne. Het speelde al een tijdje, maar het is uiteindelijk gebeurd. Rusland is uh, de Oekraïne binnengevallen. En de spanningen tussen Rusland en de Oekraïne, die uh, hebben gevolgen... nou ja, eigenlijk weer niet, want uh, het Eurovisie Songfestival... die heet gewoon Rusland nog steeds welkom. Ja, <lacht> beetje raar, maar uh, je zou zeggen van... Uh, jouw ja, land voert oorlog, dus je mag niet meer meedoen. En uh, de organisatie is waarschijnlijk bang dat ze uh, ook hun uh, de oorlog verklaard krijgen van Rusland. Dus uh, ja, een hoop gedoe nog. In ieder geval zaterdagavond leuke dingen, want het weekend uh, is begonnen gisteravond al. Hè. Alle clubs zijn weer open, gezelligheid. Evenementjes, die mogen ook weer allemaal gaan, alleen het nadeel is dat EG, dat vind ik dan wat minder. Hè? Dan moet je echt testen voor toegang. Ik uh, ben geboosterd, ik ben gevaccineerd en ik moet ook gewoon testen voor toegang. Dat is nog een beetje een nadeel, dus we wachten heel snel op het mooie weer en dan hebben we buiten evenementjes en dan hebben we geen uh, testen voor toegang meer. Het dus is tijd voor muziek, want ik loop weer veel te veel. Lo, Step nu you met Your Dreams.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 Care met don't need no man. En daarvoor uh, moonshine. The Masters at Work uh, met hun remix uh, samen met Ken Lau met uh, moonshine. En uh, ja, het is even tijd voor de party-update. <laughs> Heb je heel lang op mogen wachten. Maar eindelijk is het al zover. En als eerste natuurlijk het wekelijkse feestje in de escape. Het is weer officieel wekelijks. Brainwash begint om 11 uur. Duurt tot 5 uur in de ochtend. Ja, echt waar, tot 5 uur in de ochtend. Het is natuurlijk de Escape op het uh, Rembrandtplein in Amsterdam. En voor meer informatie, check de website Escape.nl. En uh, de line-up is uh, Jennifer Cook en Robert Feelgood. En uh, Edgar Templeman. <laughs> en ik mis uh, Raimundo. Die is volgens mij, heb hij gezegd, de pleuris, Ik ga op vakantie. Ja, ik ga het niet afzeggen. Ik mag eigenlijk op vakantie. Dus uh, geen Raimundo. Dus ik denk dat hij op vakantie is. Ik heb hem niet gezien. Dus. Uh, Ren nog langs zijn huis, maar ik zag hem niet. Dus uh, ik denk, nou, die is al uh, in de scape. Maar uh, ja, waarschijnlijk heeft hij vakantie. En nog een beetje feestjes. Natuurlijk, uh, throwback. Iedere zaterdag vanaf heden weer in Club R in Amsterdam. Is even voorbij. Uh, als je links escape scape hebt, je loopt wat door. Aan de rechterhand uh, kom je bij Club R. was ooit vroeger, uh, uh, na de, voor de verbouwing, was het de uh, uh, it, hè? Dan hebben we Club R Dat is vanavond throwback, every Saturday. Dat is uh, hip-hop en R&B. En voor meer informatie, check de website air.nl. Of uh, Throwback, afgekort hè THRWBCK.nl En de line-up is uh, Chai, Kelly Rush, Quinte, Quincy Kluivert, Jokes Pierre en Dwinan en hosted by Taylor. Dat vanavond dus in Club Air Throwback Every Saturday. En nog een feestje waar we altijd aandacht aan besteden. en Vanaf heden mag ik officieel zeggen weer wekelijks want de restricties zijn voorbij. Vanavond in de Melkweg, het feestje encore begint om 11 uur en duurt ook tot 5 uur in de ochtend. Jawel, je hoort het goed, 5 uur in de ochtend. Hey, welkom. En ook daar is vanavond hip-hop en R&B. En voor meer informatie. Encore Amsterdam. Aan elkaar geschreven.nl Of check even melkweg.nl met onder andere Alwin, Lee Mills, Kees, Dave Nunes, uh, Firi en Waxfriend. En het is hosted bij Leroy. Vanavond dus in de Melkweg. Het week feestje encore. En er zijn er nog veel meer feestjes. Moet je even kijken op djk.nl. Dan kun je alle feestjes bekijken. En uh, ja, we zijn weer begonnen. Dus vanaf uh, nu weer elke week gewoon weer een party update. En binnenkort is het weer weer wat mooier is dan uh, ja, dan hebben we de buitenfeestjes he. dan hebben we daar weer heel veel aandacht aan we gaan door met muziek, want daar zie ik aan je radio kluisteren, Peric Dawn en Jam Cook zijn samen de studio ingedoken en dit kwam eruit, Back Tomorrow en uh, Gus heeft er een remix van gemaakt door dat nu hier op is antwoord Peric Dawn en Jam Cook met Back Tomorrow Mario, zo'n soort. labeltje en daarvoor worden we DJ Jeroenski en Keizer Jelle met toch echt die oude klanken uit de jaren negentig. Ik werd er helemaal vrolijk van dat ik het plaat van de week in mijn handen gedaan kreeg. Ik denk van uh, ja, die is lekker voor de radio. En uh, ja, het gaat wel een beetje fout. Ik, uh, ik, uh, ik heb net een plaat gedraaid. <laughs> en die had ik eigenlijk nu zo meteen moeten draaien. Want we hebben een nieuwe nummer 1 in de rij, 10. Ja, helaas. Nou ja, helaas. Je hebt hem al gehoord. Maar deze week op 10. Christine Velvet met The Undertaker op 9. Honey Dion en Mike Doe met Workfuture en David Gillis uh, op 8. Astro Tracks en Martin and I came met Feel the Vibe op 7, jaded, but welcome to the people op Ilius en Barientos met uh, Zublieb op 5. Low Stappel met Your Dreams, heb je het straks gehoord, hè? Op 4, Cubico met Talking to Myself op 3. De remix van Sean uh, Fien, gemaakt door Kasim met Disco Revenge 2021. En deze week op 2 in de plaat die wekenlang op 1 stond. En vorige week zei ik het al, het wordt tijd dat hij eraf gesodemieterd wordt. Nou, Paul Reed zat deze week op 2 met Café Del Mar... in de Paul's White Island Rework. En dat betekent dat we de nieuwe nummer 1 hebben. Die nummer 1 is van uh, Farrick Darn en Jam Cook... In de Gus uit Nederland Remix met Back Tomorrow. En die heb ik een paar plaatjes teruggedraaid voor je. Dus ik heb een andere plaat voor je. Dus niet de nummer 1 in de Nightwalk 10. Want die heb je al gehoord. Stom, stom, stom. Omdat ik te druk was met de USB-stick. Je hoort nu K.O. Sensi met You You Can't Fake It. Je hoort hier op C.F.M. antwoord in de Nightwalk. Don't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 Wall. Got the light on them with fire, the corner mouth on my boy come at with the light the ambush them with the on my boy come my alla right in them with the them with the come in ambush them with the on in the 40 ambush them with the fire Empathicalli face In the city Met Flinty, een beetje lekkere tech house op de radio daarvoor voor Dominio DB met Your Body Next to Mine. En dat is er dan weer gewoon uh, onder het genre house muziek. En dat hoor je hier op Cier van voor iedere zaterdag. Hè. Beste van House Club, Dance RB en ook tegenwoordig wat meer garage. Dat uh, ga je ook zo meteen nog horen als we het gaan redden voor, uh, voor, uh, voor het nieuws en weer van 10 uh, van uur. Hè. Wat dacht je nu van Danny J. Lewis met What You Thinking? In de Mark uh, Cottrell remix. En zo DJ Mauzo met zijn Global House Vibes. En straks in de derde uur, vliegen we helemaal naar Italië... met de beste van de club, uit Italië met DJ Kelly, Maar voor nu eerst hier, DJ Danny J. Lewis. Ik zeg tot zometeen na de break... I'm mm not -hmm. De en